8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Dan hoort u over het voorzichtige optimisme over de woningmarkt dat ontstaat. Hoogleraar Peter Boelhouwer geeft straks aan of dat er recht is. En de medicijnfabrikanten over het PvdA-plan voor goedkopere medicijn. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser. De situatie in de overstromingsgebieden in Duitsland is nog altijd kritiek. Het grootste punt van zorg is het waterpeil van de Elbe. Dat is gisteren bij Dresden met een meter gestegen tot acht meter. Verwacht wordt dat de waterstand vandaag en morgen nog verder stijgt. Tientallen bewoners zijn al weg uit het gebied... en verwacht wordt dat nog eens 600 mensen geëvacueerd moeten worden. In Zuid-Duitsland zijn ook nogal de problemen met het hoogwater. Al heeft de Donau waarschijnlijk de hoogste stand bereikt.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 De Syrische regeringsleger heeft na een wekenlange strijd de grensstad Kousaïr op de rebellen heroverd. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. Kousaïr ligt vlakbij Libanon en is voor beide strijdende partijen van groot strategisch belang. De troepen van president Assad hebben de stad ruim twee weken belegerd. Rode Kruis waarschuwt afgelopen weekend voor een tekort aan water en medicijnen in de belegerde stad. In Turkse steden is opnieuw gedemonstreerd tegen de regering van premier Erdogan. Op het Taksimplein in Istanbul, waar de protest vorige week begon, stonden gisteravond duizenden mensen. Het was wel rustiger dan maandag, toen het plein nog afgeladen vol stond. Iets verderop, in de wijk Besiktas, waren wel confrontaties tussen demonstranten en de politie die traangas inzetten. Verslaggever Joris van de Kerkhof stond er middenin. Ja, dit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 Honderden miljoenen euro's moet dat jaarlijks opleveren, denkt Kuzu. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het geneesmiddelenbeleid. De tornado die vrijdag over de Amerikaanse staat Oklahoma trok... heeft met een breedte van 4 kilometer alle records gebroken. Volgens de Amerikaanse Nationale Weerdienst... was hij van de zeldzame categorie EF5. De staat Oklahoma heeft in 11 dagen... twee van dergelijke supertornado's te verduren gehad. IKEA roept klanten op het theekopje Lida terug te brengen naar de winkel. In advertenties in de ochtendkranten zegt het woonwaardehuis dat de bodem uit het kopje kan vallen als er hete vloeistof in geschronken wordt. Wereldwijd zou het zo'n twintig keer zijn gebeurd waarbij tien mensen zich hebben verbrand. Het kopje werd verkocht sinds augustus vorig jaar, maar IKEA heeft het kopje inmiddels uit de handel genomen en klanten kunnen het aankoopbedrag terugkrijgen. Dan het weer. De zon schijnt vandaag volop. In binnenland worden 20 tot 22 graden. Op de stranden ietsje koeler. Morgen opnieuw veel zon en dan nog ietsje warmer. Jolande van der Velden met de verkeersinformatie. Op de kop af staat er nu 60 kilometer file. Weinig bijzonderheden. Uh, wat langer is de file op de A9 ook maar richting Amstelveen. Bij het knoopend Badenverdorp 5 kilometer. Een aanrijding op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Tiel staat 3 kilometer... En ook een wat langere file op de A28 volle richting Utrecht bij Amersfoort 6 kilometer. Nou, en u hoorden het al, er ligt een bodem in de huizenmarkt. Maar is dat ook zo? Want dat hebben we natuurlijk wel vaker gehoord. Straks een deskundige en minor Remmers natuurlijk, dieselpad. Geachte heer Jans van energiemaatschappij De Schakel. Graag zouden we even bij u solliciteren. Punt. Wij zijn centraal beheer Achmea zakelijk. Goed voor ruim 100 jaar werkervaring.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 en Marcel Ooster. Het water staat in midden-Europa tot aan de lippen. Geldt ook voor de bewoners van de dierentuin van Praag. De berggeiten hebben gelukkig nog een rots. Zij zitten veilig droog, maar je ziet ze allemaal naar het water kijken... met een blik van wat is ons in vredesnaam overkomen. Correspondent Tim de Wit trok de laarzen aan. U hoort hem zo dadelijk. En misschien, heel misschien, gaat u uw huis binnenkort wel verkopen. De bodem van de huizenmarkt lijkt in zicht. Meino um, Remmers is in Breda. Meino, jij sprak vanochtend met hoofdeconomisch onderzoek van de Rabobank. Um, dat klonk toch iets beter dan voorheen. Ja, Hans Tegenman die, uh, vertelde, hij woont in Breda, daarom waren we bij hem. Hij vertelt dat inderdaad het einde in zicht is. De prijzen ja, zijn historisch laag. De hypotheekrente staat ook laag. En dat zorgt ervoor dat zij en dan hebben ze alles in meegenomen... toch de verwachting hebben dat het niet verder gaat dalen... dat betekent een positieve kentering. Ja, dat roept natuurlijk wel de vraag op... en dat heb ik hem ook gesteld vanmorgen. Ja, we horen over werkeloosheid, over tegenwind... de middenstand heeft het moeilijk, de bouwbedrijven. Kun je dan ondanks dat inderdaad zeggen... dat het toch positief gaat uitpakken met die huizenprijzen? Hij zei het er het volgende over. Ja, nee, absoluut. En daar houden we ook rekening mee. En daarom zeggen we ook niet van... Uh...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 ja, dan moet die stabilisatie toch wel een keer komen. Hans tegenman, hij is hoofd Nationaal Economisch Onderzoek bij de Rabobank, een van de grootste hypotheekverstrekkers van ons land. En toen zijn we gegaan naar het huis van God. En daar zitten jullie in. Ja, dankjewel. Kerkgebouw, kerkgebouwen. Een prachtige, prachtige werklocatie, absoluut. Ja. Uh, want we zijn nu te gast bij een makelaar. Uh, Ronald van den Einde. U bent van Schonkenschul, uh, Makelaardij, een van de grotere in Breda. Uh, ja, dat bericht van de Rabobank, klopt dat? Ja, dat merken wij ook. Er is gewoon een lichte positieve omslag. Uh, en dat merken wij in de praktijk, doordat er meer gebeld wordt naar kantoor voor bezichtigingen. Afspraken voor verkoopgesprekken, aankoopgesprekken. Ja, we verkopen meer. dus positief. Ja. Zit dat dan ook bij bijvoorbeeld de jongeren? Ja, met name ook bij de jongeren. Zo tot uh, 200.000 euro, 220.000 euro. Uh, als die jongeren allebei een, een, een baan hebben, dan kunnen ze ook met de nieuwe fiscale regelgeving gewoon goed zaken doen. Uh, dat blijkt wel, want we gaan nu verplaatsen naar Nonneveld. Dat is het centrum van Breda. Daar is een bezichtiging zo. Daar gaan wij eens kijken naar een mooi appartement... op de zevende woonverdieping, 100 vierkante meter... met een vrij uitzicht over de stad Breda. Zo vrij, met vrij uitzicht over de stad Breda, de Burgondische stad. Dat staat dan altijd zo mooi in die advertenties. Hè? een leuke foto erbij natuurlijk. We gaan eens kijken, want er komt ook iemand... en die gaat uh, die woning bezichtigen. Nou, dat zou uh, al bijzonder zijn in deze tijd. Want er zijn huizen die helemaal nooit nog bezichtigd zijn sinds ze te koop staan. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Goedemorgen. Zou het dan echt, meneer Boelhouwer... zou inderdaad de bodem van de woningprijs in zicht kunnen zijn? Zouden ze niet verder gaan dalen? Nou ja, één zwaling maakt nog geen zomer. Alhoewel, als je naar buiten kijkt, zou je denken van het komt goed. Nee, het zijn wel inderdaad zijn een aantal factoren die toch wel maken... dat de bodem inderdaad in, in zicht komt, Ja. In zicht komt of dat die er al is? Nou ja, als je kijkt naar de prijs zelf, de prijs en de verkopen de laatste half jaar, dan zie je toch ook een stabilisatie. Het was een heel raar half jaar. En voor de, voor de jaarwisseling stijgende prijzen en stijgende verkopen. Anticipatie op die verslechtering die de overheid heeft doorgevoerd. En het eerste kwartaal daar weer een reactie op. Maar als je daar nou een beetje doorheen kijkt. Ja, dan stabiliseert het zich al een beetje. daalt nog wel, maar het is minder ernstig als, het, als, het, als vorig jaar. Dat is duidelijk. Maar meneer Boer, hoe kan dat dan? Want wat wij altijd horen, ja. eh, we vragen er vaker naar is natuurlijk het vertrouwen moet terugkomen. En ja. dan krijgen we alleen maar slecht nieuws over de economie... een stijgende oplopende werkloosheid. En dan komt er toch vertrouwen? Ja, nou, er is. we meten iedere maand voor de Vereniging eigenhuis meten... Met dat vertrouwen specifiek voor de koopwoningenmarkt. En dan zie je dat het, het laatste half jaar toch wel fors is toegenomen. Eerst een paar maanden met een paar procentpuntjes, maar met name in mei toch wel spectaculair met zeven punten. En we zaten in januari op zo'n 51, op een schaal van 0 tot 100. Ja, en nu zitten we op 71. Dus dat is echt wel een, een, een substantiële verbetering. Dus ja, de, de consument is toch wat minder somber op de woningmarkt... dan die aan het begin van het jaar was. Hmm. In hoeverre is er nog sprake van het uh, elkaar gevangen houden... van de visueuze cirkel, namelijk dat um, ja, er niet gekocht wordt... dus ook niet... Um Gebouwd, dat er weinig verbouwd wordt. Dat bedrijven daardoor in de bouwsector weinig mensen aan kunnen nemen. In, in hoeverre zal die um, cyclus doorbroken worden, denkt u? Nou, de bouw is nog echt heel problematisch. Hè? Want het aantal verkochte woningen dat daalt. En dat is historisch laag. Al een, al een jaar lang bijna. Ja, en, dat en überhaupt, wanneer dat weer aantrekt... dan ben je waarschijnlijk toch een jaar verder. Dus voor de bouw ziet het er gewoon heel slecht uit nog. Dus dat is wel een, een verschil met de bestaande markt. En het aantal uh, werkloze bouwvakkers... zal ook de komende tijd nog fors, uh, fors gaan... Gaan toenemen. Ja. En dat loopt altijd, die nieuwbouw loopt natuurlijk altijd een, een behoorlijke tijd achter op de, op de bestaande bouw. En ook in de bestaande bouw, ja, er zijn wel een aantal indicatoren die de goede kant op wijzen, maar daar zijn we natuurlijk nog niet eruit. Nee, he. precies. Maar zou dan, um, als die bodem daadwerkelijk in zicht is, he, stel dat de, de, de prijzen niet verder dalen, dat mensen langzaam weer gaan kopen, zou dat het vliegwiel kunnen zijn? Ja, dat is heel belangrijk. He. Mensen wachten ook af. Als je ziet dat, he, een psychologisch effect, als je ziet dat prijzen dalen en je hoeft niet zo nodig te kopen... Ja, dan stel je toch wat, wat, wat uit. En mensen hebben natuurlijk ook de afgelopen twee jaar hebben dat uitgesteld. Je ziet het ook in de woningbehoefteonderzoeken. Dat de potentiële vraag sterk is toegenomen. Er dus zijn heel veel mensen die zitten te kijken van ja, is het het juiste moment. Ja, als die gaan toehappen, toe zullen we maar zeggen. Ja, dan heeft dat een enorm effect op de prijzen. En ja, het is best wel een, op dat punt wel een goede tijd. Hè? De rente is historisch lager. Je kan voor vijf jaar vast kan je even 3%, procent. Voor tien jaar vast even 4%. procent. Kun je hypotheek afsluiten. De prijzen zijn ook historisch. Lager. Hm. Dat gaf uh, Stegenman ook al aan Klinkt te zeggen. Ik denk dat een koopadvies, meneer Boelhouwer. Ja, nou, ja ik, heb, ik heb altijd gezegd. Je, ik zou mijn kinderen niet adviseren om te kopen, maar ik zou dat nu toch wel durven te doen. Ja, je weet nooit precies wanneer de bodem bereikt wordt. Maar omdat die rente zo laag is en ook de verwachting is dat die prijzen niet heel veel verder zullen dalen, ja. is het helemaal niet zo'n slecht moment, denk ik. Maar en, de kopers ja. hebben wel te maken met een nieuwe fiscale regelgeving, natuurlijk, meneer Boelhauer. Hoe, hoe beoordeelt uh, u dat dan? Nou ja, dat is een duidelijke verslechtering. En uh, dat betekent dat je wat meer moet aflossen. En dat betekent dat je lasten wat hoger liggen. Maar van de andere kant los je dan ook af. Je spaart ook. En de prijs maar ligt veel lager van de woningen ten opzichte van ja, bijvoorbeeld 2008. Precies. Dus je bent, kijk, dat gaf Stegeman ook al aan. Een woning is in feite een derde goedkoper geworden ten opzichte van voor de crisis. Hè? Waar je zag dat starters hè, voor de crisis een twee- -kamer of drie-kamer appartement kochten. Met name buiten de Randstad. Ja, dan kunnen ze voor diezelfde prijs kunnen ze nu in een eengezinswoning kopen. Dus ja, wat dat betreft is het ook wel. En er staat heel veel te kopen. Dat is ook wel weer nadelig. Dat geeft aan dat het niet, nog niet goed zit. Maar er is nog nooit zoveel keuze geweest. Dus ja, dat is op zich wel een goed, goed moment. Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningwaard aan de TU Delft. Dank. Aangedaan. gedaan. Woningen goedkoper, medicijnen kunnen ook goedkoper. Veel goedkoper, denkt de Partij van de Arbeid. Straks een reactie van de farmaceutische industrie. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Straks meer over die medicijnen. Eerst naar Praag. Het grootste gevaar in de Tsjechische hoofdstad voor het hoge water is geweken. De vrees dat het oude historische stadscentrum zou onderlopen is ook voorbij. Dankzij een goede muur om de binnenstad. Maar de dierentuin in Praag had dat niet. En stroomde daardoor grotendeels onder. En dat is niet voor het eerst. Correspondent Tim de Wit trok zijn laarzen aan. Bekijk de schade. Ik loop nu op mijn laarzen. Door het water heen. Ik loop hier rond met een van de woordvoerders. Michal Jastini. Hoe groot is het gedeelte van de dierentuin dat onder water staat? Let's say it is about half of the zoo. Zeker de helft, zegt hij. We hebben bijna alle dieren in het overstroomde gedeelte kunnen evacueren. En verder zie je op de paden waar je normaal over zou lopen, is het dus helemaal overstroomd en daar zwemmen nu. Eentjes rond. Het is een bizar gezicht. Uh, there is more than miljoen million visitors coming every year, yeah. so is echt really very unpleasant to see te empty. Ja, Michael zegt dat de dierentuin dus normaal uh, wordt overspoeld, normaal gesproken door mensen en nu ineens door water. Dat is natuurlijk een hele rare gewaarwording. Ik loop nu langs de lege kooien van een aantal prachtige vogels die allemaal uit hun kooien zijn gehaald. Hoeveel dieren zijn er in 2002 omgekomen? Toen bij die hele grote Overstroming die dus nog veel heftiger was dan deze. Well, the was much worse. We had hundreds of birds died, and uh, of course elephant, hippo. Nou, toen hebben we heel wat dieren verloren, zegt hij, uh, waaronder twee nijlpaarden, een olifant, honderden vogels die niet weg konden, die verdronken zijn. Dieren konden geen kant op, raakten volledig in paniek. Nu waren we gelukkig, wat sneller erbij, hebben we ook veel sneller geëvacueerd, veel sneller gereageerd. Dus wij hebben wel heel erg geleerd. Van die overstromingen van toe. They have very long legs, very long wings, and Bij so deze evacuatie van alle dieren naar hoger gelegen gebied heeft alleen een flamingo zijn poot gebroken. Pittige wandeling maken we helemaal naar het hoogste punt in de dierentuin. En vanuit het hoogste punt zie je ook nog de rots waar de berggeiten zich op hebben verzameld. Zij zitten veilig droog. Maar je ziet ze allemaal naar het water kijken met een blik van. Wat is ons in vredesnaam overkomen? Als je hier om de dierentuin heen loopt, zie je geen maatregelen tegen het hoge water. Er is geen muur gebouwd. Zoals dat wel is gedaan in de historische binnenstad van Praag om het culturele erfgoed te beschermen. Die hebben jullie niet. If we had some protection, we could not have as much problems as we have right now. Um, nee, zegt hij. En daar zijn we ook boos over. Want. Hadden we die wel gehad, dan waren de problemen een stuk minder groot geweest dan ze nu zijn. Dan hadden we veel meer water buiten de dierentuin kunnen houden. Some water protection uh, after this flood. Ik ben op het stadhuis van Praag. Ik kan even kort praten met de burgemeester, Thomas Hudacek. Uh, meneer Hudacek, kunt u vertellen hoe de situatie nu is in Praag? We are after some the big wave of the, of the flood. De situatie is een stuk beter dan twee dagen geleden. Daarnaast de weersverwachting wordt beter. Dus... Uh, de hoop bij ons bestaat dat het water gaat zakken de komende dagen hier in Praag. Ik ben in de dierentuin geweest uh, en daar is wel een heel groot gedeelte onder water gelopen. Hoe kan dat? Heeft u niet te weinig gedaan voor de dierentuin? De zoo kwam een heel. Een goede instituutie met veel dieren met veel geld. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, zegt de burgemeester. Want ook de dierentuin had wel degelijk meer maatregelen kunnen nemen. Ze hebben veel geld daar, dus ze hadden ook zichzelf beter kunnen beschermen. Aan de andere kant hebben we nu wel in overleg met de dierentuin toegezegd... dat we zeer binnenkort wel ook een soort muur gaan bouwen... zodat de dierentuin in het vervolg gevrijbaar blijft. Is informatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Een paar bijzonderheden Marcel. Een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopend Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. De linkerrijschok is dicht. En op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Echteld 5 kilometer. Bij Echteld is ook de linkerrijschok dicht. Tot slot een aanrijding op de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Bij Ettenleur 2 kilometer.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 Farmaceutische industrie in Nederland. Michel Dutré, goedemorgen. Goedemorgen. vindt u van dit initiatief van de Partij van de Arbeid om de medicijnprijzen zo omlaag te krijgen? Ja, laten we eerst eens beginnen met de feiten een beetje op een rijtje te zetten. Met elkaar geven we zo'n 80 miljard aan, aan gezondheidszorg. 5,5 miljard daarvan geven we uit aan geneesmiddelen. We zitten ongeveer op de laag gemiddelde Europese prijs en we hebben bovendien een hele laag geneesmiddelenconsumptie in Nederland, wat we met elkaar hebben gedaan. En wat Gelder wilt u daarmee zeggen? Dat afgelopen uh, jaar is er maar liefst 600 miljoen uh, door onze sector bijgedragen aan de bezuinigingen van, uh, van Nederland. Ja. Dus wat dat betreft ja. uh, begrijpen wij niet waarom de PvdA nu denkt dat uh, de WGP nog lager kan Bovendien hebben ze dat al langer, want uh, jaar in jaar uit zeggen ze die WGP moet worden aangepast. Daarom heeft minister Schippers ook onderzoek laten verrichten naar wat nou precies de totale effecten zijn van zo'n ingreep. En eergisteren heeft ze een brief naar de Kamer toegestuurd waarin de uitkomst van dat onderzoek wordt gepresenteerd. En waar klip aan klaar staat dat er eigenlijk geen netto effect is... Ja. ja, meneer Dutre. ik snap wel dat u er geen zin in heeft om de prijzen te verlagen. Maar PvdA wijst naar Noorwegen, waar het systeem is ingevoerd. Waar het gemiddelde wordt genomen van meer landen. En dan met name het gemiddelde van het laagste tarief. En zo, zeggen zij, kunnen wij enorm veel geld besparen. Jaarlijks honderden miljoenen euro's. Ja, uh, kijk, uh, dat, dat kan allemaal wel zo zijn, maar ik heb nog geen cijfers gezien van de Partij van de Arbeid. Waar hebben ze het nu precies Kent u het systeem over? in Noorwegen, meneer Dutre? Meneer Dutre, kent u het sprekken. systeem in Noorwegen? Uh, ik ken het systeem in Noorwegen, maar ja. het grootste probleem is: ieder, nee, ieder Europees land heeft zijn eigen gezondheidszorgsysteem. Dus appelen met peren vergelijken is altijd heel, uh, heel vanzelfsprekend, vandaar ook dat de minister onderzoek heeft laten doen... naar de effecten van veranderingen aan de WGP. Nee, dat de begrijp ik. Maar het is toch interessant... dat als de prijzen in Noorwegen omlaag zijn gegaan... dat dat daar veel geld heeft bespaard? Ja, maar ik heb u net uitgelegd dat hier in Nederland... afgelopen jaar de farmasector 600 miljoen heeft bijgedragen... aan de bezuinigingen van dit kabinet. Ja. Door juist... Uh, met verzekeraars, met artsen te kijken hoe we doelmatig kunnen voorschrijven, hoe we therapie trouwen patiënten. Nee, dat begrijp krijgen. ik, maar de PvdA zegt dat het dus nog veel lager kan. Ja, maar de minister heeft zelf onderzoek laten verrichten. Ja, dat onafhankelijk zei we wel, ja. onderzoek, waar klip en klaar in staat dat het netto effect van ingrepen aan de WGP niets oplevert. Nee. Dus, meneer Dutre, de prijzen kunnen niet lager, dat vindt de industrie? De, het, het gaat erom dat. De PvdA wil een centrale ingreep doen, terwijl nu juist door samenwerking met verzekeraars, apothekers... En zo ja, dat prijzen... heeft u gezegd, maar, maar het kan dus niet? Ja, kijk, maximumprijzen. prijzen. Het, het effect van een, van een verandering van de WGP zal niet leiden tot lagere prijzen. Ah, en zou, zou het op een andere manier dan wel omlaag kunnen? Kijk, we in Nederland hebben we gekozen met elkaar voor het systeem dat verzekeraars, apothekers, zorgverleners en industrie samenwerken om een doelmatige farmaceutische zorg voor de, voor de patiënt te leveren. Ja. En in dat debat, daar kunnen we, kunnen we zorgen dat we verre prijzen in Nederland kunnen betalen. Daar hebben we echt geen aanpassing van de maximumprijzenwet WGP voor nodig. Goed. Meneer Dutré van Nefarma, de directeur. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Zes minuten voor half negen. We nemen u nog even mee naar Frankrijk, want uh, straks om tien uur... Dan starten daar de eerste fietsers die meedoen aan de Alp d'Huez. U heeft er ongetwijfeld van gehoord, vindt jaarlijks plaats. Fietsers die zes keer proberen op duess te beklimmen... voor de strijd tegen kanker. Vorig jaar haalden ze 32 miljoen euro op. Het evenement wordt met het jaar groter. Dat is ook de Fransen opgevallen. Dat de invasie Hollanders eraan kwam, dat wisten de meeste inwoners inmiddels wel. Ja, dat hadden ze er op de radio niet bij verteld. Dat het fenomeen de afgelopen jaren steeds groter is geworden. Ze begonnen ooit met 66 renners, inmiddels zijn ze met 8000. Op dit moment is er in het Palais des Sports een inspiratiebijeenkomst bezig. Er wordt getreurd en getroost, gejankt en gelachen. Ga vooral met elkaar praten. En onderwijl fiets je gewoon naar boven. En als je boven bent, dan keer je weer om. En dan naar beneden niet te veel praten. En dan ga je weer naar boven en dan ga je weer praten. Luister naar elkaar. Steun elkaar. Leg een handje op. En, en, en dat gelul van ik moet in mijn eigen tempo fietsen... is echt gelul. Je, je moet in het tempo van die ander fietsen. Want dan kan je luisteren. Echt. Echt. Ja! We hebben elkaar tegenover De palais een stuk asfalt aan de smelten... van straks moet van als het van een nieuw chalet. Hij kijkt naar de overkant. van een van Hij kijkt naar de overkant toch een beetje onder de indruk. Vooral verbaasd is hij over het aantal Nederlanders dat naar zijn dorp is gekomen. En eigenlijk op een goed moment, want normaal gesproken was het altijd kalm rond deze tijd. De wintersport net voorbij en te vroeg voor de Tour de France. Er is niet grand monde, dus er alleen Nederlanders. Dat is toerisme, het is goed voor de regio. <laughs> en nu zijn er dus opnieuw Nederlanders lachten. Nou, is op het eerste gezicht geen aandacht voor Alpu 6 in de Dauphiné, de regionale krant hier. Dus vraag vraagje aan de verkoper hier bij dit krantenstalletje, is er nou veel aandacht voor geweest überhaupt? la première page, maar de Normaal gesproken staat het dus op de voorpagina, alleen vandaag niet. En hoe is dat voor u? Ik zie dat u geen Nederlandse kranten hier verkoopt, maar met zoveel Hollanders. Spreekt u ook een klein beetje Nederlands? Non niet du tout. Malheureusement, ik spreek heel goed Engels, maar pas du tout. Hollandais. Ja, het is heel moeilijk om te leren, maar in de andere sens moet het hetzelfde anders zijn. Het Frans moet niet echt goed om te leren voor de Hollanders. lacht verlegen, spreekt geen woord Nederlands. Maar straks spreken de Hollanders een taal die de Fransen goed kennen: die van de gespannen rennerskuiten die zich zwoegen naar de top van de berg. heen. Bij de hemel kom ik niet. Bijdrage van correspondent Ron Linken vanaf de Alp Duwes. Later vanmiddag meer vanaf de Nederlandse berg. Na half negen hoort u meer van het Centraal Planbureau. Waarschuwt het kabinet dat het nou echt iets moet gaan doen aan de staatsschuld. Imerkrado's.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 Het Zekerheidspakket van Nationale Nederlanden. Ga naar uw verzekeringsadviseur of kijk op nn.nl. Dit is Radio 1. E. Half negen, het NOS Journaal. Mark Visser. De Rabobank denkt dat de bodem van de woningmarkt in zicht is. In Rabo's kwartaalbericht Woningmarkt staat vandaag dat de daling van de huizenverkoop vrijwel stil staat. En ook is volgens de bank het tempo van de prijsdalingen afgezwakt. Daardoor stabiliseren de prijzen zich mogelijk volgend jaar. Wel zijn de economische crisis en de hoge werkloosheid nog steeds storende factoren.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 Het Syrische regeringsleger heeft na een wekenlange strijd... de grensstad Kusair op de rebellen heroverd. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. Kusair ligt vlakbij Libanon... en is voor beide partijen van groot strategisch belang. Het Rode Kruis waarschuwde afgelopen weekend... voor een tekort aan water en medicijnen in de belegerde stad. In Oosterhout, in Brabant, heeft gisteravond de grote brand gewoed... in een chemisch verpakkingsbedrijf. Rond half twaalf gaf de brandweer het zijn brandmeester. Niemand raakte gewond... Bij de brand brak uit na een explosie in een loods... en er zijn bij de brand in Oosterhout geen gevaarlijke stoffen gemeten. En het Amerikaanse autobedrijf Chrysler weigert een terugroepactie uit te voeren... ondanks een oproep van de Amerikaanse overheid. De Amerikaanse Dienst voor Veilig Wegverkeer stelt dat de auto's een gevaarlijk mankement hebben. De tank zou bij een kop kunnen scheuren. Volgens Chrysler is er niks met de tanks aan de hand. De Amerikaanse overheid kan Chrysler dwingen de auto's terug te roepen... maar moet daarvoor wel de rechter inschakelen.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 In het binnenland wordt het ook 23 graden morgen bij volop zonneschijn. Lokaal wordt misschien de 25 graden gehaald. Gauw door naar Jolanda van der Velden. Hoe is het op de weg, Jolanda? Het uh, is uh, 65 kilometer geworden. En, uh, ja, iets drukker dan ik had gedacht. Maar het laatste half uurtje zijn een paar aanredingen bijgekomen. De meeste vertraag ik momenteel rond Utrecht en ook in het zuiden van het land. Een aanreding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1 brugge 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A15 Nijmegen richting Horken bij echt tot nog 5 kilometer. Daar zijn alle rijstroken weer open. A27 Breda-Utrecht voor de brug bij Gorkum 4 kilometer. De linker is dicht na een aanrijding. Ook een ongeluk op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen knopend Faamplein en Baardig zijn twee rijstroken dicht. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Ook een aanrijding bij Ettenleur nog steeds 2 kilometer. En zo dadelijk moet je nou meer of juist minder schulden maken? Of gewoon zo houden als het nu is? Nou ja, straks het antwoord.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 Nu tot 500 euro korting op waanzinnige TV's. Alleen tot en met 9 juni. Alleen bij ElectroWorld. Wow! Ja, dit is echt een vaderdagalarm. 500 euro korting! Kom naar ElectroWorld of bestel op elektroworld.nl. Goedemorgen, het is 6 minuten over half 9. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Roger Federer ligt eruit op Roland Garros. In de kwartfinale, in drie sets uitgeschakeld door Jo Wilfried Tsonga uit Frankrijk. Jan Roefs, goedemorgen. Goedemorgen. Is hij uh, fading away, Federer? Nou ja, het was absoluut geen thriller waar we op hadden gehoopt. Eigenlijk een onherkenbare Federer. Weinig passie, veel afzwaaiers, onnodige fouten. Hij zei zelf dat hij geen ritme kon vinden. Dat Tsonga na zijn goede service en voorhand vooral beter returneren dan Federer zelf. Een ofdeed dus voor de grootkampioen Marcel. En na Monfils in 2008 heeft Frankrijk dus weer een halve finalist. En in die halve eindstijd speelt Songa tegen David Ferrer... die nog geen set heeft verloren. En net zoals Songa overigens, want die heeft alles in drie sets gewonnen. En Ferrer maakte gisteren gehakt van Tommy Robredo. 6-2, 6-1, 6-1. Maar is Federer fading away? Ik denk het niet. Het is toch uh, uh, iemand die ontzettend geniet van het tennis. En het verhaal straks is dat Tommy Haas uh, in de kwartfinale staat met zijn 35 jaar. Federer 31 jaar. Ja, uh, Wimbledon komt eraan. Uh, hij geniet van het tennis. Maar Roland Gros had ik hem ook niet zien winnen. En Tsonga, ja, die heeft de laatste tijd gewoon heel hard getraind... onder de leiding van zijn een beetje nieuwe coach Roger Rashid. Veel constanter geworden. Zijn service is beter geworden. Uh, kan langere partijen spelen. Dus al met al... Was het misschien wel te verwachten, maar drie sets was wel, was wel erg snel. Toch wel een beetje anticlimax. Ja, nou, vandaag gaan Djokovic en Nadal proberen zich bij de laatste vier te voegen. Ja. Um, durf jij je aan een voorspelling te wagen? Nou, ik denk uh, Djokovic en, en Rafael Nadal dat ze allebei zullen winnen. Um, uh, geen fles wijn erop, maar uh, <laughs> ik, ik denk het wel. <laughs> uh, Djokovic tegen Tommy Haas, die 35-jarige Duitser. Ze speelde zeven jaar geleden al op Roland Gros. Wel een tijd terug dus, Haas. Heeft een fantastisch jaar, op een of andere manier met zijn 35 jaar toch in de bloei van zijn carrière. Hij won dit jaar al van Djokovic in Miami, overtuigend met 6-2 en 6-4 van de Serviër. Dat is wel hardcourt, maar het zegt toch wel wat. Dus mocht Hazen winnen, dan heeft uh, Duitsland voor het eerst ook weer een halve finalist op Roland Garros sinds 1996. Quizvraag, wie stond er toen in de halve finale? Dat was Michael Stich. Keetje. Ja, een tijd geleden. Nou, Nadal dan <laughs> tegen ja, dat we Nadal tegen Wawrinka nog eventjes eh, doornemen. Um, ja, de Zwitser met heel veel moeite langs Richard Casquet in vijf sets in de vierde ronde. Won overigens in de eerste ronde hier van Timo de Bakker, die het hem nog een tikkie lastig maakte. Maar deze wedstrijd is een, is een herhaling van de finale op Greffel in Madrid dit jaar. Toen won Nadal 6-2, 6-4. Uh, de vorm van de Spanjaard is echt groeiend hoor. Won makkelijk van de Japaner Nishikori in de vierde ronde. En ik denk eigenlijk dat het een drie of vier sets overwinning wordt voor Nadal. Omdat ja, ik zie Wawrinka niet in staat om onder die voorhanddruk van Nadal uit te komen. Dus dus uh, Djokovic winnen van Haas, zeg ik. En Nadal uh, winnen van Wawrinka. En jullie kunnen mij dan morgen dan weer op afrekenen. Heerlijk. Wat is. Ja, leuk. Ja. Jan Roos, we verheugen ons op morgen. Dankjewel. Dan gaan we naar het Centraal Planbureau. Want de Nederlandse staatsschuld is hoog. En die loopt de komende jaren nog verder op. En dat kan een rem zetten op de economische groei. En bovendien kan de overheid door die hoge schuld... nauwelijks nieuwe tegenvallers opvangen. Dus zal de schuld moeten worden afgebouwd, zegt het Centraal Planbureau in een rapport dat vandaag uitkomt. Wim Suiker, econoom bij het Centraal Planbureau, een van de schrijvers van dat rapport. Meneer Suiker, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe, hoe, hoe erg is die hoge schuld nou precies? We zitten, we zitten wel aan, aan, de, aan de tax? We zitten in die zin niet aan de tax. Dat, uh, ja, we, we geven aan dat er een bepaalde uh, zeg maar uh, omvang van de schuld is. En dat. Uh, baseren we op onderzoek op 80 à 100 procent... Uh, waar uh, de, de schuld een negatieve invloed gaat hebben op de, op de groei... En, en de rente gaat opstuwen. Het is alleen zo dat we, we hebben geen buffer meer hebben... om uh, zeg maar, te vermijden dat we, uh, als het tegen zit, uh, in, die, in, die, uh, in die zone terechtkomen. Mm, want we hebben sowieso uh, geen geld over uiteraard, om tegenvallers op te vangen. Hoe, hoe, hoe bedoelt u het? Nou ja, er kan altijd iets tegen zitten. En uh, dan, dan kom je dus in de zone terecht waarin de schuld uh, uh, van, van invloed gaat zijn op uh, uh, groei en, uh, en rente. Want hoe werkt dat dan? Ja, dat gaat via verschillende kanalen. Eén kanaal is bijvoorbeeld dat uh, ja, op een gegeven moment uh, gaan mensen toch uh, hogere rentes uh, eisen. Mm -hmm. Ja, dat, dat is negatief uh, voor de investeringen. En dat heeft weer een negatieve invloed uh, op, op de op het, uh, de economische groei. En heeft ook uh, een hogere rente en en uh, heeft ook een negatieve invloed uh, op uh, bankbalansen. En dat heeft ook weer een negatieve invloed op de economische groei. Nu zeggen collega's van u, economen en andere deskundigen: van. laat die staatsschuld maar oplopen. Want je kunt nu zo goedkoop lenen. ga daar grote investeringen mee doen en pak zo de crisis aan. Wat klopt er dan niet aan die redenering? Nou ja, dat ik. Uh, wij hebben zeg maar een. Uh... In de notitie geven we ook aan dat zeg maar, het oplopen zoals dat nu gebeurd is in de afgelopen jaren, dat is zeker terecht geweest. Want als er een grote crisis is, dan, ja, dan is het bijna onvermijdelijk om de schuld te laten oplopen. En als je dat niet doet, dan heeft dat gewoon hele sterke negatieve consequenties. Aan de andere kant is het zo dat je niet op dat niveau moet blijven hangen en je moet toch geleiden. Uh, dat uh, die, die schuld weer uh, gaan uh, laten afnemen. Maar meneer Suiker, moet je dat dan nu doen, in tijden van crisis? Of moet je dat doen als de economie weer beter draait? Want u zegt al, het zou uiteindelijk ook weer invloed kunnen hebben... op de economie en de economische groei, of ja, krimp zoals op dit wij, wij moment? we geven aan dat het uh, benadrukt wordt uh, geleidelijk. Uh, dus op uh, lange termijn? Op, uh, ja, we, we spreken zelfs over 2025. Oh. Het, gaat erom, het, ga, het gaat erom dat, uh, zeg maar, uh, uitgaande van dat het pakket zoals dat of de, de regeringsvoornemers uh, die vorig jaar zijn uh, uh, zeg maar overeengekomen als dat wordt uitgevoerd en als daarna uh, nog e enige verdere inspanning wordt uh, verricht dan, uh, dan is het gewoon mogelijk om in een, uh, een schuldniveau te, te bereiken die, uh, waar, waarbij je ook weer een buffer hebt om uh, uh, tegenvallers op te vangen. Het lijkt me niet makkelijk, uh, meneer Suiker. Minder de schuld afbouwen en dan toch vervolgens die economie op gang houden. Ja, nou ja de, de dingen zijn niet, uh, niet eenvoudig. Dat is <laughs> uw zaak de, niet, wilde u de zeggen. De economie, uh, maar ik, ik denk dat het uh, uh, zeg maar, uh, toch uh, gewenst is... dat uh, geleidelijk die, die schuld zal worden verminderd. Maar het is belangrijk hè, dat u dat zegt, geleidelijk. Dus het, het, het hoeft niet per direct, het hoeft niet nu. Uh, neem daar de tijd voor. Spreid het uit over meerdere jaren. Dat is de boodschap. Wim Suiker, econoom bij het CPB. Dank u wel. Graag gedaan. In de Ochtend en Avondspits, het NOS Radio 1-journaal. De Bond van Cannabis Detailisten vindt dat het huidige koffieshopbeleid in strijd is met de wet. En is daarom een rechtszaak begonnen tegen de Nederlandse staat. En de rechter doet vanochtend om tien uur uitspraak. We gaan erover praten met Michael Veling, voorzitter van de Bond van Cannabis Detailisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar woordvoerder. Woordvoerder. Geen voorzitter. Nee, goed. Meneer de Woordvoerder, meneer Veeling, hoe belangrijk is die uitspraak zo dadelijk van de rechter? Ja, die, die kan heel belangrijk zijn. Als de, als de rechter in, in ons voordeel oordeelt, dan is het land te klein uh, om half elf vanochtend. Dat betekent dat uh, de, bijvoorbeeld de shops in uh, Maastricht... ...ogenblikkelijk uh, weer open zijn, mogen verkopen aan iedereen die dat wenst. En dat uh, de schadeclaims ingediend kunnen worden... En dat opstelte de minister van Justitie dus niet verder kan met zijn hè? beleid. Nou ja, Die zal wat moeten uitleggen. Die heeft twee jaar lang uh, elke microfoon aangegrepen... om te vertellen hoe fantastisch dit beleid is. Terwijl hij verder geen steun kent. Behalve dan bij de burgemeester van Maastricht. Ja, maar goed. Stel dat de rechter zegt... nou, dit beleid uh, mag zo doorgaan. Uh, ja, dat is dan, buitenlanders dat mogen natuurlijk... niet kopen in Nederland. Wat zou, dat, wat zou dat voor u betekenen, voor uw leden? Nou, nou ja, in, ten noorden van de grote rivieren eh, negeren de burgemeesters deze landelijke richtlijn. Die wordt dus ook niet gehandhaafd. Dus in zoverre verandert er vooralsnog niets. Nee, maar dan kan Opstelten natuurlijk na deze uitspraak wel harder met zijn vuist op tafel slaan. Dat kan zo. niet doen, maar de vraag is of hij dat wil. Gezien de resultaten van de handhaving in, in het zuiden van het land. En die zijn niet, uh, die zijn niet positief te noemen. Lukt de, niet de, om het om, om te handhaven, dit, dit beleid? Nou ja, als je het echt wil handhaven... dan moet je gewoon de toegang van uh, niet ingezetenen in dit land verbieden. Dus moet je de grenzen weer dichtgooien. Maar uh, de straathandel die, die, die, die fenomenaal de kop opsteekt... Uh, ja, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn geweest van, van het beleid. En, maar dat is toch gebeurd. Hm. Heeft u een alternatief? Want de huidige situatie kan natuurlijk ook niet voortbestaan. Nou ja, als we kijken naar de situatie in Maastricht in detail... dan hebben we het in feite over een... Krankzinnig zware maatregel, namelijk het weren van niet-ingezetenen. om wat in principe parkeeroverlast is te bestrijden. Dat is natuurlijk een beetje raar. Nou, dat ging niet alleen over parkeeroverlasten. Nee. Nou ja, kijk, de, de straathandel. En, en het feit dat er ook. Eh, buitenlanders naar Nederland komen. om groter in te kopen dan wat in de koffieshop mogelijk is. Mm -hmm. dat kun je moeilijk op het bordje van de koffieshophouder leggen. Dat is gewoon een kwestie van handhaving door de, door de lokale politiemacht. Maar ook de handel die erachter zit, want het zal ook allemaal aangevoerd moeten worden. Uiteraard. Maar normaal, de overheid heeft ervoor gekozen om de voordeur wel te reguleren... maar heeft verzuimd om de achterdeur te regelen. En alle problemen die daaruit voortkomen... Ja, kun je wederom moeilijk op het bordje van een koffershophouder leggen. Um, we hebben net al eventjes doorgenomen wat uh, het scenario zou zijn... Dat als de rechter u geen gelijk geeft. Zijn er nog stappen die u kunt zetten als de rechter zegt... Uh, dit mag zo doorgaan? Nou ja, dan, dan is het hoger beroep natuurlijk uh, nog mogelijk en dat zullen we ook zeker doen. Goed, dat is maar een ik denk, duidelijk maar antwoord. Maar ik denk eerlijk gezegd dat uh, gezien de weerstand die, die ten noorden van de rivieren bij, bij bijna 400 burgemeesters bestaat... om deze uh, richtlijn te handhaven, dat, dat moet op termijn toch voldoende zijn om deze maatregel van tafel te krijgen. We horen het later vanochtend, meneer Veiling. En dan horen we u vast ook nog, vermoed ik zomaar. Goed, Dank u wel. Hè? Verkeersinformatie bij de ANWB Jolande van der Velden. Meestal eh, na half negen gaat het een beetje ja. afnemen. Ja, vandaag niet, nu niet hoor. Nee, nee, nee dat 80 wel. kilometer. Uh, het zijn vooral de aanrijdingen. Zo is de A2 Den Bosch richting Eindhoven nu dicht tussen Best-West en Best. is Een aanrijding geweest tussen drie personenauto's en een vrachtwagen. Inmiddels staat er tussen Vught en Best 5 kilometer. Geeft ook vertraging richting Den Bosch. Daar staat tussen Knopend Batendorp en Best 3 kilometer. Ook een aanrijding op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen, uh, tussen Rewek en Woerden staat 6 kilometer. Tussen nieuwe brug en woorden zijn twee rijstroken dicht. Ja, dat kan ik zeggen. Bas, kijk, gaan we luisteren van het album Silk Degrees. What can I say?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 Ik al dat je een prachtig uitzicht hebt. En dan op zo'n mooie dag. Helpt dat nog, mijn Remmers, bij de verkoop? In Breda wel, ja. Als je in het centrum zit, waar toevallig de proeverij voor je neus wordt opgebouwd. Ja, grappig, hè? De makelaardij waar we vanochtend waren. Van Ronald van den Einde zitten zelf in een oud kerkgebouw. En nu zijn we op het Nonnenveld. Het blijft een beetje katholiek. En op het Nonnenveld is een prachtig... Nou ja, prachtig. Het is een appartement. En Bas zoekt een appartement, hè? Ja, dat klopt. Ja. ja. Van om en nabij, prijsklassen. Nou, we proberen binnen de 2,5 ton te blijven. Ja. En dan met name gelegen in het centrum, dat is voor ons van groot belang. En uh, ja, dit is nu de derde of vierde die we bezichtigen. En uh, er is genoeg aanbod. Ja, dat is het gevolg van, de, van onder andere de crisis, terwijl Ronald... Het, nou, laat ik even mijn mond houden, want hij want is van alles aan het uitleggen over het, over het gebouw. Nou, ik, je moet nooit te veel willen praten natuurlijk. Hè? O, Mensen moeten van vanavond... Is dat tactiek ja? Nou, nah, ze moeten indrukken opdoen. Ja. En het gaat er niet om wat ik, wat ik zeg, dat moet zinvol een toevoeging zijn. Nou, doen we ze zinvolle toevoeging. Nou ja, als je, als je hier staat op het buitenterras en je kijkt op de stad Breda, dan hoef ik eigenlijk weinig te zeggen met het lekkere weer. Hè? Het is een schitterende stek om te wonen: charseépark. Je loopt zo de stad in, hapje, drankje en. Je verblijft in een prachtige appartement. Zo doen ze dat, die makelaars. Hè? Even mooie voordelen noemen. Maar ja, dus ook een parkeerplek hieronder. Hoe lang staat deze al te koop? Uh, ja, dat is uh, uh, niet geregisseerd, maar deze staat echt pas drie weken in de verkoop. En ik moest het bas nog vertellen, maar er ligt ook al een bieding op het appartement. Oh, <lacht> Ja, sorry Bas. Nou, Kijken jullie heel even verder, dan vertel ik nog even dat we vanmorgen. Uh, natuurlijk uh, Hans Stegeman hadden... hoofd van Nationaal Economisch Onderzoek bij de Rabobank. En hij zegt... Ja, misschien is de bodem wel een beetje bereikt... als het gaat om die huizenprijzen, de dalingen daarvan. Uh, daarin hebben ze meegerekend... De, ja, de nieuwe fiscale omstandigheden... die er voor een deel aan zitten te komen... en voor een deel al zijn doorgevoerd. Hè, dat je het dus helemaal moet aflossen bijvoorbeeld. Maar ook de aangekondigde extra bezuinigingen. Maar de economie moet niet nog verder achteruit hollen. Want dan gaat het natuurlijk niet de goede kant op. Nou, en dat betekent dus ook dat het plakketje verkocht... misschien vaker door de makelaar gepakt kan worden. Ze verwachten medio 2014 dat het dus beter wordt. En ondertussen is Bas van het uitzicht aan het genieten. Het is wel leeg, hè? Is het altijd moeilijker verkopen als het leeg is? Nou, dat hoeft niet per se. Het fijne hiervan is dat uh, de koper echt kan bepalen wat hierin wil liggen. Er ligt geen lelijke vloer vloeren waar hmm. je mee moet doen. Hier kun je meteen een vloer leggen die wenselijk is. Ja. Zijn dit de appartementen waarvan, als je nu het nieuws van de Rabobank van vandaag hoort... dat dit, dit juist deze type kopers, dit type panden, dat dat beter gaat lopen dan? Ja, bereikbare prijsklassen, kwaliteit leveren op een goede plek... met ja. buitenruimte, goede afwerking. Dit heeft natuurlijk gevolgen, hè? als die huizenmarkt weer op gang komt... Ja. Dan gaat het ook betekenen dat er weer dus vaker een keukentje wordt gezet. Een verbouwentje. Ja, daar hangt een enorme economie aan vast. Hè? Want verkopen wij een appartement of een woning... dan kan daar weer een stukje door de boel pleisteren. Een vloerenlegger, een nieuwe keuken. Ja. Ontzettend belangrijk voor de economie. Ja. Het, het, het, het, het, ja. Is het wat? De eerste indruk is in ieder geval goed. Ja? Ja, ik eh, vind het uitzicht schitterend. Even de microfoon buiten. Hartje stad en toch heel rustig. Precies. Veel groen bovenste verdieping. Uh, dus rust. En toch in de nabijheid van het centrum. Dus ja, de eerste indrukken zijn goed. Ja. En uh, financiering rondkijken gaat ook iets gemakkelijker omdat die hypotheekrente nu laag staat, hè? Ja, uh, klopt. Ik moet uh, bijvoorbeeld zeggen, ik was twee jaar geleden ook met mijn vriendin op zoek uh, om te kopen. En we hebben gewoon op dit moment, natuurlijk ook omdat we zelf wat stappen hebben gemaakt, maar op dit moment hebben we gewoon meer mogelijkheden en wordt het voor ons gewoon makkelijker om iets te kunnen kopen. Ja, kon je vroeger nog wel eens een pand makkelijk voor veel geld te koop zetten... omdat het gewoon op een prachtige plek lag. Tegenwoordig moet een pand ook echt fantastisch van binnen zijn. Ja, het, is een, het plaatje moet compleet zijn. Hè. Dus uh, het gaat om de mogelijkheden die een pand biedt op de juiste locatie. Uh, hoeveel kamers, uh, het uitzicht, ruimte, privacy... en dan uh, alles totaal bekeken met, met gewoon een fair price. En dan kun je absoluut zaken doen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, hier valt misschien eens... Als, als, de, als degene die het bot heeft gedaan het gaat krijgen. Ja, dat, dat is uh, het overviel ons ook. Gistermiddag kwam dat binnen. Dus uh, ja, dan zit je daar wel mee te doen. Maar er zijn nog andere mogelijkheden, zag ik. Want er zijn... Als ik met mijn hoofd uit het raam hang... Ik zie nog meer bordjes te koop, Bas. Dus het... Hè? Zou nog moeten lukken. Ja, we gaan ons best gewoon... Oké. Okay. Nou, Jullie gaan verder met kijken. Ja. Treed ik eventjes terug. Nee... Wat bemoei je er nou mee, Marno? Makelaarspraat, hoorden wij. Gewoon overbieden, ook bieden. Kom op, regel dat. Ja, ik heb al een pond. Ja, jij. Maar ja. bemoei je er eens even actief tegenaan. Marno is op Huizenjacht in Breda vanochtend. Het NOS Radio Journal journaal Overzicht. Nou, dan kijk je maar eens even naar Twitter... want daar is de Vira nog altijd een geliefd onderwerp. Zo twittert Wim Albers. Een belangrijke vraag in die parlementaire enquête lijkt mij... hoe Italianen zoiets delijks kunnen ontwerpen. <laughs> en Fred Rijkers twittert... Zou dit de conclusie worden van de parlementaire enquête naar de Vira? Besluit nooit iets met z'n allen. En Henk Venema vraagt zich af... Misschien dachten ze in Den Haag wel dat de Vira in Breda werd gebouwd. Ja, zeker. Oh. Als we wel zien naar de Italiaanse <laughs> bouwer Ansaldo Breda, dus... De advocaat van de veroordeelde zwemleraar, OL, dreigt met een kort geding als er geen zicht is op vrijlating maandag van zijn cliënt. Dat meldt het Brabants Dagblad. Benoël kan in principe vrijdag vrijkomen, maar er is nog geen plek voor hem gevonden eh, om te wonen. Daarom kreeg Benoël deze week van de politie het verzoek om vrijwillig langer vast te blijven zitten en eh, dat heeft hij geweigerd. Woedende werknemers bij de Efteling. Het pretpark schaft binnenkort de zondagtoeslag voor ouder personeel af. Enkele honderden medewerkers lopen hierdoor 300 euro per maand mis. Het is schandalig en werkelijk onbegrijpelijk... dat de Efteling deze groep het laatste extraatje handig afneemt. Al dus sectorbestuurder Milenval Boldrik van FNV Horeca. Het is niet uh, vele gegeven, 102 woorden. Maar als je dat dan wordt, dan vier je dat natuurlijk op een bijzondere manier. En dus kreeg Dorothy Custer van haar familie een base jump cadeau. <lacht> Oei, ze sprong samen met een instructeur van de brug af. En na afloop vertelde ze nuchter dat haar leeftijd er niet toe doet. Dus dat zouden we graag willen horen, laten horen. Maar um, we hebben dat niet. Dus dat houdt u nog van ons te goed. Zullen we dat uh, maar afspreken? Ik vond goed, af, goed afgelopen. Oh wacht, toch wel. Dan komt ze... I never thought of age. I just uh, went on living and having a good time. Fantastisch. Dat was ze. Dorothy Custer, 102 werd. Ja, nog één nieuwtje. Dan vorig jaar was hij wereldnieuws en nu heeft hij een prijs gewonnen. Een van de twee dj's die betrokken was bij het neptelefoontje naar het ziekenhuis... waar de zwangere Kate Middleton werd behandeld, heeft dinsdag een Australische radioprijs gewonnen... schrijft de Sydney Morning Herald. De Australische minister van communicatie noemde de keuze een blijk van slechte smaak.